Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een oplossing voor het conflict in Syrië kan alleen door onderhandelingen worden bereikt. Al heeft het kabinet begrip voor de bombardementen van vannacht. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Blok in een reactie op de aanval door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op doelen in Syrië. Blok noemt het plausibel dat vorige week in Douma gifgas is gebruikt. Omdat het regime in het verleden ook gifgas heeft gebruikt, is er volgens hem genoeg reden om begrip te hebben voor deze actie.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 Het Satudara-kopstuk Michel B. is door Oostenrijk uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem maar van dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met onder meer afpersing, drugshandel en witwassen. De 53-jarige B. stond maandenlang op de nationale opsporingslijst tot hij in Oostenrijk werd aangehouden. Het proces tegen hem wordt over vier weken hervat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Light in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 Nou, de, de hoofdmode is natuurlijk voetbal vandaag, hè? Ja, spannend. Ja, we gaan regelmatig schakelen met uh, onze collega Joop van Nes, Want die is natuurlijk voor ons aanwezig tijdens de kampioenswedstrijd... S.V. Zandvoort tegen Robin Hood. Of de wedstrijd om twee uur begonnen is, u hoort het allemaal... Uh, want het was nog even uh, een, een, een, een itemje of Robin Hood op tijd klaar zou zijn... maar dat hoort u allemaal al om tien over twee...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 www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee? Zelf het op zaterdag. Leuk dat je luistert. Uit de jaren 80 zijn hier de Mary Jane Girls.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 Dus uh, echte cheerleaders hebben we vandaag bij Zandvoort. En het is uh, gezellig druk. Het, het mag voor mij wat drukker, dus mocht er nog mensen zijn die willen komen. De wedstrijd is nog niet begonnen. Kom naar het uh, Sportpark Sportparadijsveld En ga een hele leuke middag beleven. En met name naar afloop zal het ontzettend gezellig worden. Er is feest in de kantine. Uh, er komt een zanger. En dat is uh, Yves, uh, uh, uh, hoe heet die, uh? achternaar? Ja, ja. Dus het wordt ontzettend gezellig allemaal. Uh, ja, de wedstrijd moet toch beginnen, dus kom hier naartoe. Dat is mijn oproep eigenlijk, ook. Oké, okay, ja, heb je al een uh, verwachting van uh, hoe laat de wedstrijd gaat starten, Jan? Geen flauw idee. Het is nu uh, bij klok 13 over 2. En uh, nou, ik zie nog steeds niemand verschijnen. Je uh, hebt best kans dat er pas met een minuut gaat gebeuren. Ik weet ook niet of de schijnzetter op het veld de, de, de kaarten gaat controleren. Want dat neemt ook altijd weer een minuut of 5 tot zeven in de vlag. Ja, uh, al met al is het allemaal onzeker dat we, hoe laat het gaat beginnen. Maar dat het gaat beginnen, dat niet is we zeker. Nou, hartstikke mooi. En we nodigen alle luisteraars uiteraard uit om uh, naar Duitsersveld te komen. Ja. Dankjewel Joop en uh, tot straks hè. Ja, tot straks. Hoi. Oké, okay, hoi.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 ...hebben wij even gelukt dat de zomer nog moet gaan beginnen. Ja, want daar hebben we zin in natuurlijk, hè. de Dusty, Springfields en de summer is over. Blijft een geweldige plaats. 17.302, Zalvoort, goedemiddag. De kampioenswedstrijd van SV Zalvoort tegen Robin Hood. We gaan hem uiteraard de hele middag voor je volgen. Verder hebben we ook onder meer het Zalfords nieuws in het kort.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 I've been to the No Man's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 But I drunk all of it now, not we're enough. We just sit on the couch, one thing led to another, and I just kissed on my mouth. I, I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh.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 Ja, laten we daar eens mee beginnen. Ja, laten we daar eens mee beginnen. En dan kunnen we gaan winnen. Ja, dus voorlopig... nee, Zometeen gaan we even schakelen met Joop. Of ze inmiddels op het veld zijn of niet. Ik heb vermoed dat de wedstrijd zo rond half drie zal beginnen. Ja. Maar wie weet, hij, Joop van Ness houdt ons op de hoogte. Zo is dat, dankjewel. En uiteraard, als er nieuws te melden is vanaf het veld, vanaf Duintjesveld... dan hoor je dat bij ztv Salvoort. Maar eens gaan we weer een lekkere gouden oude voor je draaien. Hier is Elf of viel nog een keer met een lange vis van Big In Japan. We snel over naar Duinsterveld. Jap, jij hebt een penalty. Ja, nu al. Het is uh, in de zes, zesde minuut. Budwater snijdt uh, 16 meter, uh, meter in. Wordt neergelegd. En de schijtzetter stond er heel dichtbij. Heel gedecideerd. naar de stik. Tuurlijk een beetje protest van uh, Robin Hood, Maar Budwater staat klaar voor deze penalty. Daar is het sluitje van de schijtzetter. En daar is de 1 0 verkoop van Buswater Uiteraard. Wie anders maakt die hele belangrijke puntpunt, want wat ik laat mij vertellen dat Robin Hood uh, in de competitie, als ze achter te staan, eigenlijk als een puntwinning in elkaar zakt. En uh, dat willen we natuurlijk hebben vandaag. Het is misschien niet sportief, maar we willen graag vandaag soms voor de kampioen worden. Kampioen in de derde klasse en dat is het mooie dan is je eigen thuisveld. Dat gaat nu gebeuren en laten we hopen dat het nog eventueel verder gaat. Want de afloop is een geweldig feest. Er gaat ook nog naar het uh, centrum van het worden worden gereden met een uh, platte kar. Heel leuk allemaal. Daar gaat dit water weer. Dit water gaat precies beter gaan. Oh goed gestopt in de keeper. En daar is, daar, is de, daar is de berg net even te laat op de 2-0 aan te tekenen. Junior Mans nu. Junior Mans, de van de 16. Raakt die bal kwijt en dat wordt uh, naar, um, ja, het naar een slap Kan de keeper van uh, uh, Robin Hood die bal heel makkelijk oppakken. Goed, we zijn uh, duidelijk begonnen, de, ik heb de introductie gedaan, want uh, Robin Hood, dat, uh, ja, dat staat op het punt van DGD ik heb zelf geschreven uh, afgelopen donderdag in de zand de korant dat een, uh, een kat in de hout maakt raders dus je moet echt zijn. ...afvallend bezig in ieder geval in de eerste 7, 8 minuten. Maar eh, dat laat zich dat even over het terrein komen. Gaat zich herpakken en staat hier met 1-0 voor. Een mooie doelpunt, een mooie do penalty genomen door het Goed, we spelen. Uh, je hoort Sean Lennon. Hoort boven alles uit. Uh, dat is wel een beetje jammer. Maar goed, uh, 1-0 voor Zandvoort en we spelen in de negende minuut. Ik hoop dat er nog wat meer gaat komen vandaag. Oké, okay, lekker snel doelpunt. Dankjewel Jovenis voor dit moment.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 maar in en stik niet Als je zwijgt dan horen ze je niet, dus hou je adem maar in en stik niet in het donker, donker, stik niet. Weer een single uit de Nederpopper ja. Je had een aantal groepen, Frank groepen, en kardans en dergelijke. Scoorden allemaal hits, waaronder ook kardans inderdaad met deze single in het donker. Zo dadelijk gaan we in het Duimpjesveld schakelen. De kampioenswedstrijd van vandaag. En dan nemen we contact op met Job van Nes. Maar eerst deze van Jimmy Bohorn. In de schakelen doen we nu al, Jap. Ja, een verschrikkelijke blunder, maar dan ook echt de grootste blunder die je ooit kan maken als keeper. Daan Kerkmans duikt over een terugspelbal, een rustige terugspelbal heen. Stans is 1-1, we spelen pas in de 17e minuut. Dat vanavond een feestje gaat worden hier in Zalvoort. Deze cross the floor van Jimmy Borne draaiden we derhalve. Maar wat was dat nou met die blunder? Is dat een beetje wedstrijdstress, Joop? Ja, Rob, ik denk het wel. Uh, normaal gesproken vind ik Daan Kerkman een ontzettend zeven keeper. Echt. En ja, op de een of andere manier maakt hij die gigantische blunder. Uh, eigenlijk had hij niet eens in zijn hand aan mogen zitten, want het was een terugstelbal. Maar goed, hij duikt er overheen en die bal die. Uh, die rolt uh, bij de verre palen doel in. Ja, en er staat toch 1-1. Ja, en dan wordt het ineens, wat ik dan eerder zei, die uh, kat in de douw die hele rare sprongen kan maken. Goed, maar dan, Zandvoort, dat, dat, dat gaat niet bij de pakken neerzetten, Echt niet. Is die bal een balbezit aan de kerkman speelt daar, richting yes, de haan. Kan hij erbij komen? Ja, de haan kan erbij komen, maar het wordt goed verdedigd daar. Dus, ja, dan gaat de Nuitseberg. De berg kan niet wel wat oppakken. Nee, nee, nee, hij werd goed verdedigd. maakte een kleine overtreding. wordt en terecht. Dat was een kleine overtreding van Berg. Maar het was een hele goede actie van uh, Jesse Daan. Die eigenlijk min of meer moeilijk had om die bal te pakken te krijgen. Kopte hem weer verder in ieder geval richting uh, Nijtsenberg. Die goed verdedigd werd, maar Berg was nogal snel. En hij uh, ja, verliep zich eigenlijk. Maakte een rare beweging. Waardoor zijn tegenstander ter val kwam. En de vrije schop is gegeven door een overigens en uit de uiterst correcte gepluitende uh, scheidsrechter Rick de Hoeven. Daar gaat hij boog komen van de keeper van uh, Robin Hood. Nee, helemaal heel ver de weg gespeeld en gaat Robin Hood in aanvallen. even nummer 9 gaat naar het gebied in, maar daar is Kastner Fies. die uh, uh, eigenlijk een middenweer stopzuiger is op het middenveld van verantwoord. We gaan naar de berg. berg, ongelooflijk dat die man kan met een bal. Het dat altijd als de Fries er aan. De Vries maakt een, een mooie schijnbeweging en hij speelt zich helemaal vrij. Milan Berk deelkamp meldt uh, uh, zich aan en dan komt een hele verre bal richting dit water. Ook de stropdas krijgt hij hem gewoon aangeleverd. Het speelt hem door, nou, even kijken wie dat is. Christel. Wilkert krijgt de bal voor. Krijgt er wel voor, daar kan er net niet bij komen. <gacht> en ook Max Aardewerk probeert het hier een hoge bal. Dus dag gaat over het doel heen. In de kant blijft 1-1. En we spelen, even kijken, op op de studioklok. Dus uh, we spelen de, de, de, de 22e minuut van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Joop. 1-1, uh, dus uh, inderdaad werk voor SV Zandvoort. We moeten deze wedstrijd gewoon gaan winnen vandaag. En vandaag kampioen worden op Duimpjesveld. Lekker thuis. En vanavond met de platte kar door het dorp heen. We hebben er nog gewoon zin in of dat er zo gaat gebeuren. Dat horen straks weer van Joop Is. Weer naar Joop toe. Joop. Ja, want zit zitten afgesluiten. Oh, de zon gaat daar Jesse de Haan. De noot van de tegenkant ervan bij. En met een prachtig mooi geplaatste bal in de verre hoek. De 2-1 voor Zandvoort. We spelen dus nog steeds in die even kijken 22 minuut. En de stand is ineens 2-1. Yes.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 LA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 Van jouw Ook vandaag bij het voetbal hebben we cheerleaders. Vandaar dat ik op deze plaat kwam, Albertan. Dat is wel erg voor de hand. Ja, toch? Omi oh, ja. oh, hoor je en de cheerleader. Je hebt een bericht vanuit Bloemendaal. Tot zeker 26 juni mag strandtent Bloemingdale en Bloemendaal aan zee geen strandfeesten houden. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen zondagavond waarbij een feestganger werd neergestoken. Ook werd er een schot gelost in de feesttent. Volgens burgemeester Roest zijn de openbare orde... veiligheid en de gezondheid van de mensen afgelopen zondag... zeer ernstig in gevaar geweest. Hij geeft aan dat hij nog uitzoekt wat er precies is gebeurd... wie ervoor verantwoordelijk is... en of de vereisten van de vergunning en het veiligheidsplan zijn nageleefd. Wat ik nu al met zekerheid weet is dat er sprake is geweest... van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Al dus de burgemeester in de verklaring. Eerder zei de gemeente nog voorlopig geen maatregelen te nemen... tegen de strandtenten. De burgemeester is van mening dat als je een strandtent exploiteert... waarin je een publieksevenement van deze aard en omvang organiseert... je je moet realiseren dat hoe dan ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daartoe moet je een passende maatregelen nemen, want het kan niet zo zijn... dat de gemeenschap opdraait voor onaccepta onacceptabele openbare orde en veiligheidsrisico's. De eigenaar van Bloemingdale is volgens de burgemeester bijzonder geschrokken van het bericht. De organisatie is er zich er ter degen van bewust... ...dat op haar een bijzondere verantwoordelijkheid rust... ...en als het gaat om de handhaving van de openbare orde. De maatregel betekende dat de strandfeesten Lettenlovers op 22 april... ...en Bella on the Beach op 20 mei niet door kunnen gaan. Wordt wellicht een word vervolg. Ja, jammer dat het uh, zo moet, voor uh, betreft ja. uh, deze feesten. Ja, maar de, het, is, het is bloemendaal, maar de, voor Zandvoort is het ook de no nodige overlast. Mm -hmm. Want er een heleboel komen met treinen... ...en uh, die moeten door de Van Spijk richting, uh, richting Bloemingdeel. Nee, uh, wat dat betreft, maar goed, we, we gaan zien. We gaan van het goede uit en hopen dat het uh, van de zomer weer goed komt. Oké, okay, zometeen in het volgende uur gaan we weer uh, verder met het contact zoeken naar uh, Joop Ness, Daar op Duintjesveld, want Joop, we kunnen je even niet bereiken. Helaas krijgen we een uh, in gesprek toon, Dus mocht je luisteren of mocht iemand anders uh, in de buurt van Joop staan die meeluistert, laat ik hem even weten of hij belt naar de studio aan de Tolweg 10 aan. We gaan de laatste plaat draaien voor het nieuws en weer van drie uur. En dan zijn we er nog twee uur lang tussen drie en vijf. Met uiteraard alles over de kampioenswedstrijd van vandaag. SV Salford tegen Robin Hoods op Duintjesveld staat 2 tegen 1. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been running hard and much too long. Just your foolish man Hey, love You got me on my